4 uur. NPO Radio 1 met Margreet Spijker. Is de vergeldingsactie in Syrië goed te keuren en wat zijn de mogelijke gevolgen? Straks een uitgebreide analyse van VVD Tweede Kamerlid Bente Bekker en oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen. Dat na het NOS-journaal van 4 uur. Met Dorald Megens. De Amerikaanse president Trump zegt dat de westerse aanval op Doelen in Syrië perfect is uitgevoerd. Op Twitter schrijft hij dat het resultaat niet beter had gekund. Missie geslaagd, twittert Trump. En hij bedankt Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk die hielpen bij de aanval. De landen bombardeerden plaatsen waarvan wordt vermoed dat er chemische wapens liggen. Het Pentagon zegt dat er 105 raketten zijn afgevuurd waarvan het merendeel door de Amerikanen... Syrië heeft volgens het Pentagon zijn luchtafweergeschut ingezet... maar deed dat pas na de aanval, waardoor er geen raketten zijn neergehaald. Eerder zeiden Russische defensiebronnen nog... dat een groot deel van de westerse projectielen was onderschept. De Russische president Poetin heeft de aanvallen scherp veroordeeld. Ze zijn volgens de Russische regering een inbreuk op het internationale recht. De VN-veiligheidsraad komt aan het eind van de middag bijeen... om over de vergeldingsactie te praten.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 In de buurt van San Francisco stortte hij met een gehuurd busje 40 meter naar beneden en kwam in de oceaan terecht. De bestuurder wist zichzelf na de val op de rotsen te hijsen. Hij werd uiteindelijk door de brand weer naar boven getakeld en maakte het naar omstandigheden goed. Het busje dobbert nog in de oceaan. Het weer af en toe zon bij een graad of 17. Vanavond vanuit het zuiden enkele buien. Morgen in de ochtend, vooral in het noorden, wat regen. Maar soms ook zon, weinig verandering van temperatuur. Later op de dag in het hele land: kans op een bui. De eerste informatie krijgen we van Dennis Mooi. Op de A1 richting Amsterdam heb je 20 minuten vertraging tussen Eenbrug en Blarikum. Er staat 6 kilometer file door een ongeluk. De afrit en de rechterrijstrook is dicht. Op de A12 richting Den Haag staat tussen de meer en Boerden 5 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. En op de A20 richting Hoek van Holland bij Krooswijk nog steeds 3 kilometer door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is nog steeds dicht.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 Zaterdag met Margreet Spijker. Goedemiddag, de Verenigde Staten Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk... hebben een vergeldingsactie uitgevoerd in Syrië... naar aanleiding van de gifgasaanval eerder. U hoorde het zojuist al in het NOS-journaal. We gaan eruit gaan wijd over praten met de VVD-Tweede Kamerlid Bente Becker... en ook met de oorlogsverslaggever Hans-Jaap Meersen. En WNL-verslaggevster Linda Geerdink... die loopt vanmiddag mee met de politie in Amsterdam-Nieuw-West. Wat staat daar te gebeuren, Linda? Ja, ik sta hier naast een arrestatiebusje, Margreet. Uh, het is een drukte van je welste. Nieuw-West-Zuid is een gebied waar 90.000 mensen wonen... waarvan 70 met een migratieachtergrond. De mensen zijn hier zeer geïnteresseerd in de politie. En vandaag stond er natuurlijk ook een groot artikel in het NRC... over politiechef Aalbersberg uh, in Amsterdam. Want Amsterdam kampt ook met een groot drugsproblematiek. En of deze wijk daar ook last van heeft, dat horen we straks. Dankjewel. En ik ga daar overigens ook later deze uitzending over praten... met Madeleine van Toerenburg. Twitter mee via hashtag WNL of via apenstaatje WNL op zaterdag... als u mee wilt praten of wilt reageren op de komende twee uur. Hier is het nieuws van dit weekend in de drie van WNL. Deze week werd bekend dat Lijs Smolders Tilburg... die met tien zetels als grootste partij werd verkozen in de stad... vermoedelijk niet gaat besturen. Andere partijen weigeren met Smolders om de tafel te gaan. De achterban van de partij demonstreert daarom vandaag in Tilburg... Hans Smolders... Is ook boos. En het is een uiting van mensen uh, om te laten zien ja, dat ze het niet meer pikken, want dit is natuurlijk nog nooit voorgekomen in de plaatselijke politiek. Dat mensen na een verkiezingsuitslag de straat op gaan, daar heb ik nog nooit meegemaakt. Dus het, het is, ik denk dat je het toch wel serieus moet nemen. En het, ik denk dat het in Nederland ook wel een signaal zal worden van, nou ja goed, we zijn nu op het punt gekomen dat de burgers het niet meer pikken. Zij gelooft in mij, een beetje verliefd en bloed, zweet en tranen. Deze hits worden al 15 jaar na de dood van André Hazes nog massaal meegezongen. Vanavond zingen artiesten als Samantha Steenweg, Sander de Bijonier en natuurlijk zijn zoon André zijn hits. Tijdens Holland zingt Hazes in de Ziggo Dome. Ik heb er heel veel zin in. Ik, heb, ik moet eerlijk zeggen dat ik, uh, ik heb nu het meest zin van alle jaren. Iedereen staat er door elkaar heen gewoon een enorm feest met elkaar te vieren. En uh, ja, ik denk dat dat eigenlijk iedereen, ik ken niemand die niet geraakt wordt door Hazes. Er worden dingen gedaan op de muziek van Hazes. Je? Je, je maakt een relatie uit op Hazes. Maar je gaat ook, als je lekker gaat toeren met vrienden, doe je, doe je op Hazes. Alles kan op Hazes gedaan worden. De mensen hebben gewoon nog steeds behoefte aan hem. Partijleider van Leefbaar Rotterdam Joost Eertmans keert niet terug als wethouder in het geval dat Leefbaar Rotterdam in het stadsbestuur zou komen. Eertman heeft zin in verandering zegt hij en gaat naast het fractievoorzitterschap zijn mediabedrijf opnieuw opstarten. Hij blijft wel in de gemeenteraad. Politiek redacteur van WNL Marieke Smits aan de telefoon. Goedemiddag Marieke. Goedemiddag. Ja, Net als Smolders in Tilburg is ook Leefbare Rotterdam als grootste partij... door andere partijen dan weer uitgesloten. Althans, dat is in Rotterdam op dit moment zo bij die coalitiebesprekingen. Valt dat uit te leggen aan de kiezer in Rotterdam? Nou, ik, ik denk het eigenlijk niet. Want uh, nou, je ziet het ook in Tilburg dat er vandaag uh, gedemonstreerd wordt. Uh, het helpt in ieder geval niet in het vertrouwen van de kiezer. Dus uh, je ziet ook Leefbaar heeft elf zetels gehaald. De partijen daarna vijf zetels. Dus dan uh, kun je wel zeggen dat het een ruime meerderheid heeft behaald. Um, dus ja, gemeenteraadsverkiezingen spelen al niet zo heel erg bij, bij de mensen. Uh, nou, dan zijn ze bereid om toch naar de stembus te gaan en een stem uit te brengen. Uh, en dan verwacht je wel dat, je, dat er ook iets met die stem natuurlijk gedaan wordt. Um, maar aan, aan de andere kant is het ook wel zo dat grootse partijen natuurlijk niet gegarandeerd in de, in de coalitie komen. Dat is ook een beetje hoe de democratie werkt. Precies, we hebben en, nou eenmaal uh, een meer partijen. Die we zien, ja, precies. Die verspintering die, die zorgt er ook voor... dat je natuurlijk met meer partijen moet onderhandelen ook. Ja. Ja, hoe dan ook. Ja, Eerdmans heeft nu aangekondigd... überhaupt niet terug te keren als wethouder. Zou dat mogelijk een handreiking van hem kunnen zijn... om zijn partij Leefbaar Rotterdam toch om de tafel te krijgen... of überhaupt te laten besturen? Ja, nou in het interview met AD zegt hij zelf van niet... Um, en ik denk ook van, ja, waarom zou dat dan een handreiking van hem zijn? Want uh, ja, dan, dan zou er toch een andere wethouder van Leefbaar ook uh, uh, aan, aan te pas komen. Hij is ook het gezicht van, uh, van de partij... Um, dus nou, hij zegt dat ik kom wel terug als fractievoorzitter... dus ze hebben sowieso nog wel met Eerdmans natuurlijk gewoon uh, te maken. Dus in die zin denk ik niet dat dat per zijn handreiking is. Of dat het zou geen te, oplossing zijn, zeg je eigenlijk. Nee, nee, nee, precies. En het probleem bij de linkse partijen is natuurlijk vooral Forum voor Democratie. Ja, want dat die, is uh, de reden eigenlijk. Hè? Ze worden, het lijkt alsof ja. Leefbaar wordt afgestraft... voor de samenwerking met Forum voor Democratie. Snap jij dat, ja. dat die keuze uh, zo slecht is gevallen bij die andere partijen? Ehm... Um, nou ja, ik, ik denk eigenlijk ook niet dat het per se zo slecht is gevallen. Want ik denk ook dat het heel tactisch is eigenlijk van, die, van die linkse partijen. Dus het is natuurlijk een soort manier om ook van leefbaar uh, af te komen. Het is een duidelijk rechtsgeluid in de stad die al jaren het goed doet bij de, bij de stemmer. Uh, dus ik denk dat zij denken van nou, ik, uh, wij zeggen gewoon dat... Uh, dat Vorm voor Democratie eigenlijk het probleem is. En ze weten natuurlijk heel goed dat Leefbaar ook niet zomaar die verbindenis gaat opzeggen. Dus ja, dat maakt in dit geval wel heel problematisch. Dus het is wel een padstelling gaan in Rotterdam. Ja, maar heeft Leefbaar Rotterdam een fout gemaakt of zie je dat niet zo? Um, ja, dat vind ik lastig. Uh, ik denk niet dat ze, dat ze een fout hebben gemaakt... Uh, ik denk alleen wel dat het in dit geval, kijk Leefbaar doet het gewoon heel goed wat ik al zei, al heel, heel lang in Rotterdam. Dus ik denk dat ze het op eigen kracht ook al gehaald hadden, dat die verbinding in dat opzicht niet uh, per se nodig was. Uh, maar samenwerking kunnen heel handig zijn natuurlijk. Dus achteraf misschien ligt de spijt bij Eerman zou je kunnen zeggen, uh, omdat het hem nu uh, natuurlijk wel veel moeilijkheden uh, oplevert. Maar in die zin zo, zou ik niet zeggen dat er een fout is gemaakt, zeker niet. Nee, ik kan ook veel opbrengen natuurlijk. Ik wil je hartelijk danken, politiek redacteur van WNL, Marieke Smits. Ja, graag gedaan. De bommen waarmee de Amerikaanse president Trump al dreigde... zijn daadwerkelijk gevallen afgelopen nacht in Syrië. Samen met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk... is de vergeldingsactie uitgevoerd. En dat is vanwege de gifgasaanval eerder deze week in het Syrische Duma. De actie heeft de internationale verhoudingen wellicht op scherp gezet. En ook roept het de vraag op waarom de vergeldingsactie is uitgevoerd... zonder het keiharde bewijs van wie zit er nu achter die gifgasaanval. En sterker nog, de Russen zeggen zelfs er is helemaal geen gifgas aanval uh, geweest. Um, ik ga erover praten met uh, VVD Tweede Kamerlid Bente Becker. Die zit in een studio in Den Haag. We zien elkaar niet, maar we horen elkaar wel. Goedemiddag. Goedemiddag. En ook hier in de studio aangeschoven oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen. Fijn dat je er bent. Ja, goedemiddag. Uh, mevrouw Becker, allereerst. Ja, er is geen omstotelijk bewijs en toch een vergeldingsactie. Wij weten niet zeker wie er achter die gifgasaanval zit. En we hebben natuurlijk allemaal wel het filmpje gezien... met die verschrikkelijke beelden. Maar uh, ja, of, of het allemaal uh, klopt, uh, dat weten wij niet. Heeft, heeft u, uh, Wat, wat uh, is uw um, mening over het feit dat die vergeldingsactie dan toch is uitgevoerd. Ja, ik vind het uh, terecht dat dat gebeurd is. En uh, natuurlijk staat uh, niemand ooit te juichen bij uh, raketaanvallen. Um, dus ook nu niet. Maar het is wel terecht. Omdat uh, nou, iedereen die de beelden gezien heeft van Douma afgelopen weekend... kinderen met gasmaskers op en uh, echt op de rand van de dood... sommigen met schuim op hun mond... die ziet waarom we met elkaar een verbod op chemische wapens hebben afgesproken... met 192 landen. En wat er nu gebeurt is um, dat we ook internationaal... wel met elkaar zouden willen vaststellen wie dat gedaan heeft. Maar daar heb je uh, een, uh, een resolutie van de VN voor nodig. En daar wordt steeds een veto uh, op uitgesproken door Rusland. En als je dan moet kiezen tussen je erbij neerleggen... dat zo'n onderzoeker niet komt, um, of toch... Nu je weet dat het zeer waarschijnlijk door Assad is uitgevoerd... die gifgasaanval, toch met vergelding komen. Dan kiest de VVD voor vergelding. Want de inzet van gifgas, uh, dat mogen we niet ongestraft laten gebeuren. Ja, dus eigenlijk is het probleem dat Rusland toch wel vetoot. Dus daarom kunnen we ons eigenlijk niet aan de regels houden. Als we dit willen vergelden. Dat zegt Zo u is het, ja. ja. Uh, Hans-Jaap hoe, hoe kijk jij hier uh, tegenaan? Heb jij, heb jij twijfels uh, dat daar een uh, gifgasaanval is geweest? Uh? Nou, het gaat natuurlijk niet alleen om of daar wel of niet een gifgasaanval is geweest. Um, het gaat er ook vooral om wie het gedaan heeft. En als je kijkt dat er nu ook nog onderzoekers... Uh, dat één beantwoord al de, de, de eerste vraag. Hè? Dus als je denkt, ja, dat is wel gebeurd. Um, want de Russen zeggen... Nee, dit is door, dit ja. is door, de, door het Verenigd Koninkrijk is een, een, een haatcampagne tegen ons. Ja. En, en de, wij, di, dit is helemaal niet gebeurd, zeggen zij. Nee, ik heb even gekeken ook naar de documenten die de Fransen op hun website hebben gezet. Hè, dat, waar dan de, de, de zaak wordt onderbouwd. Dat is eigenlijk nog steeds wel een beetje circumstantial evidence. Hè. dus Dan kijken ze zelf naar sociale media, naar beelden die ze hebben gezien. En dan gaan ze een soort waarschijnlijkheidsscenario uitwerken. En dan zeggen ze met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid... zit het Assad-regime erachter. En dat zou ook heel goed kunnen. Ik vind het alleen niet zo sterk als je zelf... Uh, als Amerika de internationale rechtsorde wil handhaven. Je wil hier een statement maken. Want dat is het eigenlijk. Het is natuurlijk geen militair strategische actie. Het is een statement. Dat je dan niet wacht bijvoorbeeld tot die mensen van de OPCW. Die daar zelf nu op dit moment in Douma rondkijken. Dat die hun bevindingen in orde hebben. Dus dan vind ik het vrij dat je vrij snel met zo'n actie begint. Dat is, dat is niet zo handig denk ik. Mevrouw Bekker, ja, het is een merkwaardig ja. moment. Hè. Die OCPW, dat is die organisatie die zich bezighoudt... met het bestrijden van chemische wapens, die, die is daar net naartoe. Die is, vandaag zouden ze eigenlijk beginnen. En toch al afgelopen nacht uh, de vergeldingsactie. Wat vindt u van het moment van de actie? Ja, nou de OPCW heeft al meteen toen de gifgasaanval is uitgevoerd wel degelijk uh, voorverkenningen uh, gedaan en er is natuurlijk ook de nodige intelligence uh, uh, die er is uitgevoerd waardoor uh, uh, Amerika en het VK zeggen dat het zeer waarschijnlijk is en ook het Nederlandse kabinet neemt dat over dat het zeer waarschijnlijk is dat uh, Assad hierachter zit en het is ook niet voor het eerst want uh, in 2013 is er gezegd we gaan een OPCW missie naar Syrië doen dat was naar aanleiding van een vreselijke uh, gifgasaanval waarbij heel veel mensen om het leven zijn gekomen. 1400 Syriërs. Toen is er gezegd we gaan een missie doen, we gaan onderzoeken hoeveel uh, chemische wapens er zijn en we gaan die munitie vernietigen. Nou, dat is uh, niet gelukt. Sterker nog, sindsdien is er 80 keer gebruik gemaakt van, uh, van gifgas, uh, waarvan uh, vier keer door een internationaal uh, afgesproken uh, onderzoeksmechanisme uh, uh, is vastgesteld dat dat inderdaad door het Assad-regime is gebeurd. Dus het is niet voor het eerst en als je dan nu uh, Weet dat dit zeer waarschijnlijk ook weer Assad is, ja, dan vind ik het op zich uh, begrijpelijk dat je uh, niet wacht totdat er uh, nou ja, een onderzoek komt, wat uiteindelijk niet eens gaat over wie het gedaan heeft, maar dat je nu zegt uh, er moet vergelding plaatsvinden. Ja, ja, Hans-Jaap Mezen, uh, er is uh, door u over getwitterd, hè? Van, want u, u dacht, ja, hoezo? Een, een opslagplaats van chemische wapens gebombardeerd? Ja, denk ik, er wordt natuurlijk nu van allerlei onzin ver Kocht. Deze actie moet verkocht worden als een geslaagde actie. En eigenlijk is het ook een beetje een actie die alle kanten als geslaagd uh, verkocht kan worden. Zo is het ook weer gedaan. Want uh, de Amerikanen konden ook niet veel anders denk ik, doen dan zo'n actie. Een beperkte actie waarbij je dan wat doelen raakte. Waarbij je dan van gaat zeggen dat het een opslagplaats van chemische wapens was. Waarbij je kunt afvragen hoe handig dat is om zoiets te raken. Als er echt chemische wapens liggen die uh, dan misschien een uh, ik meteen aan de lucht blootstellen. Dat ligt er een beetje aan. Het is een heel ingewikkeld verhaal over chemische Wapens, sommige componenten moeten nog bij elkaar komen, dan heb je pas echt een chemisch wapen. Maar um, nee, ja, nee, er wordt natuurlijk al hele onzin verkocht. En dit is de enige mogelijke actie die ze, als je dat wil doen, kunt doen op dit moment. Want stel je voor dat de Amerikanen hadden ingezet op een totale oorlog met, uh, met Syrië. Dat je dus echt gewoon nu, dat de straaljagers nog aan het vliegen waren, dat de kruisraket op dit moment nog insloeg op allerlei militaire doelen en dat je bezig was Assad militair te verslaan, wat in deze actie natuurlijk helemaal niet is. Ja, dan had je wel een probleem, want er zit Overal Russen bijvoorbeeld. Ja, als je op al die basisraketten raketten moet laten landen... dan heb je voor je het weten, een paar Russen gedood. Dan krijg je internationaal een heel veel groter probleem. En als je Assad militair zo verzwakt... dat hij er maar dan weg zou gaan... dat er, dat er een machtsvacuum ontstaat... dan springen daar mannen in met zwarte vlaggen... en, en lange baarden. En uh, Dat heet dan uh, niet meer misschien ISIS... maar er zit nog heel veel jihadisme in, uh, in Syrië. En dan krijg je een soort, soort ja, uh, jihadisten, ISIS-light aan de macht... Mogelijk. Maar dat, dat is denk ik ook ja. precies het verschil tussen een, een interventie in de oorlog of een vergelding vanwege het overtreden van het internationaal recht. Ja, maar um, dat vind ik trouwens interessant dat u dat zegt. Hè? Ja. Nu u komt u met het woord internationaal recht. Maar als je dan toch, hè, u, u, u heeft het net allemaal goed gepraat dat het op dit moment gebeurt. En ik zie ook wel dat, dat er een zekere mate van waarschijnlijkheid is. Maar voor een rechtbank sta je niet. Uh, met, dan kan, komt je advocaat uh, goed weg. Met, als ze zeggen van ja. Het is maar waarschijnlijkheid. Nee, je moet de zekerheid hebben. En juist dus als je dus de internationale rechtsorde wil handhaven... dan zul je die zekerheid moeten hebben. Ze hadden best nog een paar dagen kunnen wachten... met, met uh, kijken wat er eerst maar nog aan Maar mevrouw Bekker, als komen. ik u goed begrijp... dan hadden ze überhaupt al heel veel redenen om in te grijpen in Syrië... omdat daar toch weer uh, chemische wapens gemaakt zouden worden... of in ieder geval in ontwikkeling zouden zijn. Dus dit hadden we, we hadden het hele filmpje niet nodig om daar een vergeldingsactie... Uh, of een aanval te plegen. Dat is wat ik begrijp uit uw woorden. Nou, Een, aantal ke een, een, een, een eerdere keer, waar ik het net over had... Hè, ook in 2013... is er gezegd door Obama... toen er gifgas is ingezet... er is een rode lijn overschreden. Uh, maar er is niet overgegaan tot actie. Uh, wat er wel is gebeurd, is dat onderzoek van OPCW... die missie om die wapens uh, uh, daar weg te krijgen. En er zijn sindsdien heel veel resoluties aangenomen in vn verband En dat is ook van belang, want ik ben het er helemaal mee eens... dat de voorkeur natuurlijk is om er met elkaar aan tafel... met woorden uit te komen. Maar het lastige met het uh, regime van Assad... is dat woorden niet zoveel zin hebben. Er is bijvoorbeeld een resolutie voor staakt het vuren afgesproken. Uh, Syrië heeft zelf ook... Uh, uh, ondertekend ja. uh, tegen het gebruik van uh, chemische wapens. Maar het gebeurt niet. Nee, maar denkt u dan en... nou werkelijk dat, dat deze actie... nu substantieel verandering zal brengen? Als je kijkt nee. naar vorig jaar. Exact een nee, jaar zegt geleden u. Nee, nee, nee, zei, mevrouw Becker ja, Maar daar dus... is deze actie ook niet voor bedoeld. Wat mij, voor? Wat, mij betreft. wat mij betreft en waarom de VVD hier begrip voor heeft... en waarom de VVD dit goed vindt, is dat als we... Accepteren dat vanwege een Russisch veto op een onderzoek... waarin onomstotelijk kan worden aangetoond dat het Assad-regime hier achter zit... Hè, als we met elkaar moeten vaststellen, ja. zo'n onderzoek krijgen we er internationaal niet doorheen... zijn er twee opties. Of wegkijken en zeggen, nou, dan gaan we dus verder niet tot actie over... want we kunnen het internationaal rechtelijk niet rondkrijgen of toch tot actie overgaan met een aantal westerse bondgenoten... die zeggen, wij handhaven die belangrijke afspraak... van een verbod op chemische wapens. En dat is nogal wat, wat Assad hier doet, wat zijn regime hier doet... tegen zijn eigen bevolking. Ja, maar je handhaaft er helemaal niks mee. Want als je nu gaat kijken, al een jaar geleden hebben ze ook gehandhaafd. Nou, dan heb je dus dan blijkbaar nu weer een chemische aanval. En ik durf te voorspellen dat als inderdaad dat allemaal van Assad is... dat uh, Assad heeft nog wat meer terrein te veroveren. Dat gaat eigenlijk best goed met de oorlog voor Assad. Want Hij heeft 85 meer... uh, van ja, zijn... En, 50 moet ook nog. en dan, uh, dan heeft hij dat weer terug. En dat hij op een gegeven moment als het weer een beetje allemaal weer rustig wordt... Hè, want uh, dit gaat ook, ook weer over een paar dagen... is dit allemaal weer voorbij de opwinding hierover. En hij zit dan weer ergens in een situatie... waarbij hij dat zou kunnen gebruiken. Dat hij dat gewoon zo weer kan doen. En dan komt er een symbolische actie... met misschien dan nu het dubbele aantal kruisraketten, worden er dan wat gebouwen geraakt... die inmiddels al ontruimd zijn. Dus, dus het is een soort nepvorm van handhaven. Maar, nou ja, ziet u, maar ziet u dan het probleem dat als de internationale gemeenschap... niets doet, dat we daar waarmee uh, in ja. feite een lege huls hebben voor wat betreft het verbod op chemische wapens. Ja, maar dit is toch gewoon, als je, ik vind het zo mooi dat er dan tegenovergesteld wordt, niets doen. Nee, dit is een, ook een lege huls. Dit is, uh, dit is gewoon schieten op lege gebouwen. Nou, dat is ook een soort lege huls. Nou ja, ik denk dat het een belangrijk signaal is. Uh, en het is ook aan Assad hoe hij, hoe hij hiermee omgaat. Kijk, als we niets hadden gedaan, dan had hij kunnen laten zien... Uh, aan, uh, aan alle uh, rebellen in, in, in, in het vrije Syrische leger... dat hij eigenlijk zijn, in zijn eentje zijn gang kan gaan... en dat de internationale maar dat kan die ook. gemeenschap dat tolereert. Nou, dat ja, is, dat kan die ook. Dat is vandaag duidelijk laten zien dat dat niet het geval is. Jawel, dat gaat er gewoon uh, mee door. Nou ja, we laten nu wel zien. In het Westen zijn we het er niet mee eens. Maar ja, bijvoorbeeld Merkel ook heeft dat niet gedaan. Kijk, Merkel niet. heeft niet het standpunt van onze premier Mark Rutte. Die, die vindt dat het toch wel degelijk te verdedigen is wat er, wat er nu gebeurt. En uh, mevrouw Becker, uh, u heeft dat net al ja, verwoord. Hè? U, u, u, bent het, uh, u bent het daar maar eens. Maar, maar onze grote bondgenoot in Duitsland is het daar niet mee eens. Dus wij, wij zijn hier in het Westen het er blijkbaar ook niet eens over eens... wat we nu moeten doen. Nee, het is ook een hele lastige situatie. Ik bedoel, uh, want dit haalt natuurlijk uiteindelijk... Ook verder niet zo heel veel uit. Haalt trouwens ook nog een keertje heel erg de blik weg van wat er allemaal al jaren gebeurt in Syrië. Want de, de aandacht is altijd heel erg op die chemische wapens. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid slachtoffers die er zijn gemaakt in de, in de Syrische oorlog. dan is maar een heel klein deel natuurlijk uh, doodgegaan door uh, chemische wapens. Nou. De grootste, ja, dat is maar een heel klein percentage van de aantal doden. Want er zijn heel veel doden gevallen in Syrië. Er zijn Syrië, een half miljoen doden gevallen, ja, heb ik en begrepen. een heel klein deel. Is en een klein deel door. De, dus er gebeurde gewoon. Uh, het is bijna soms ook een suggestie van... nou ja, dan ga je maar gewoon door met je conventionele bom... en gooi je die maar op burgers. Maar het is volgens mij... degene die zeggen dat het goed is dat dit gebeurt... en dat de internationale gemeenschap hier een signaal afgeeft... die zeggen daarmee niet dat dit de eindoplossing is voor Syrië. He, daarnaast is het natuurlijk ook van belang... dat de VN-onderhandelingen in Geneve doorgaan. Dat de VN-gezant die daarvoor ingesteld is... een grondwettelijk comité uh, in Geneve... toch de partijen weer om tafel moet zien te krijgen. Uiteindelijk oh. is dit geen militaire eindoplossing... Uh, uh, voor Syrië. Nee, maar Alleen... die komt er wel door Assad samen met de Russen. Want die hebben daar de macht op de grond. Juist omdat Amerika een tijdje geleden, dus hè, toen die Obama had een rode lijn, zei: ja, ik ga ja. In, hè, we gaan het mm -hmm. handhaven. Gebeurde niet. Uh, Rusland is in een soort machtsvacuum gesprongen. Hè? En juist omdat de Russen daar nu zijn, kunnen de Amerikanen daar zo weinig. Maar zegt u dan ook in situaties, bijvoorbeeld uh, uh, in, het, in het verleden, dat, uh, dat de, de Jezidis die op de berg Sinjar waren uh, omsingeld, of uh, wat er in Kobane is gebeurd met de de Koerden, waarin toch grote bevolkingsgroepen uh, in Syrië... Uh, in het nauw zitten, waarbij er soms zelfs ja. een, een genocide dreigt... of, of ja. in Irak. Zegt u dan, ja, eigenlijk is dat westers ingrijpen. Uh, we moeten we gewoon maar niet doen. En nou, ik vind het maar leuk dat u met juist gebeurt. met deze voorbeelden komt. Want de uitgerekend deze voorbeelden zijn voorbeelden van mensen... die het op dat moment echt kon beschermen met bepaalde acties. Uh, maar hier, ja, je wordt helemaal niet beschermd. Dit is allemaal al gebeurd. En het zal waarschijnlijk gewoon ook weer gebeuren. Maar goed, uh, het is wel zo dat Rusland heeft op dit moment een hele belangrijke positie voor zichzelf daar verworven. Uh, ja. en, en blijkbaar wil, wil het Westen daar nog wel laten weten, wij gaan hier ook nog over. En Precies. dus zien we hier een vergelding. Ja, dat, dat is een interessante situatie ook, want de Amerikanen hebben, uh, Trump heeft nog een paar weken geleden gezegd van ja, ik wil eigenlijk zo snel mogelijk weg uit Syrië. Ja, want de IS is uh, op sterven na dood, dus ja. wat hebben we daar nog te zoeken? Nou, blijkbaar vinden we dus wel dat we daar nog wat te zoeken nou, hebben. Nou ja, de, de, de Amerikanen weten volgens mij eigenlijk helemaal niet wat ze vinden. En er is een, een heel schommelend beleid geweest. Als je kijkt naar het begin van de Syrische oorlog, waar ik zelf te plekken was, hè, toen was er nog een soort sfeer, zoals in die andere landen was, van oh ja, revolutie, en dan gaat een dictator weg. Toen heeft Amerika op allerlei manieren nog uh, met lichte wapens de oppositie gesteund. Nederland heeft met geld de oppositie gesteund. En uh, op een gegeven moment is die oppositie verder verradicaliseerd. En ja, dus is een hele andere oorlog ontstaan, waarbij wij uh, ja, nu toekijken van wat er allemaal gebeurt. Maar, maar hoe nu uiteindelijk... verder is de vraag. Nou, ja. hoe nu verder is vrij simpel. Assad zal verder gaan met de Russen en de steun van Iran. Hezbollah, dat is allemaal een pot nat op een bepaalde manier. En die zal uh, nog meer delen van zijn land met groot geweld uh, heroveren. Ja, en uh, wat vindt u wat er uh, op korte termijn zou moeten gebeuren, mevrouw Becker? Nou ja... Uh, dat is wat ik net al zei. Hè? Dat is, uh, dit is geen uh, eindoplossing. Dit is een vergelding om me met elkaar te laten zien... dat we het niet accepteren om chemische uh, wapens in te zetten. Maar op korte termijn moeten we ervoor zorgen... dat partijen om tafel komen. En uh, dat, dat is in verschillende gremia... moet dat aan de orde worden gesteld. Uh, in de, in de VN-veiligheidsraad. Uh, bij de VN-onderhandelingen in Geneve. Uh, en ondertussen moeten we als Nederland ook doen... wat we kunnen doen om uh, met, Rus met Rusland... ook het gesprek hierover te blijven voeren. En dat is geloof ik ook wat minister Blok afgelopen week uh, gedaan heeft in zijn gesprek met, uh, met uh, Lavrov. Ja, dus en, en daar bent u blij mee? Dat dat, dat in ieder geval een, de, de verstandhouder niet heeft verslechterd... dat gesprek, laat ik het zo formuleren? Nee, zeker. Kijk, ik denk dat je, dat je ervoor moet zorgen dat je in gesprek blijft... met elkaar om tafel blijft, maar dat je ook als, als een partij echt grenzen overgaat... Uh, waarvan je zegt, dat kunnen we niet accepteren... dat je dan ook bereid bent tot actie over te gaan... omdat je anders je als westerse vrije wereld over je heen laat lopen. En datzelfde is bijvoorbeeld gebeurd uh, met, uh, nou ja, zelfs op Europees het inzetten van gifgas tegen de dubbelspion Skripal uh, in het VK. Ook daar vind ik het terecht dat Nederland solidair is geweest met het VK... en een aantal diplomatieke sancties heeft uitgevaardigd tegenover Rusland. Ja, dan kun je ook zeggen, wat heeft het voor zin? Maar ik vind dit soort signalen wel van belang om te laten zien... Uh, dat je het niet accepteert dat er... Gifgas wordt gebruikt uh, tegen uh, burgers of tegen onschuldige burgers. Ik wil uh, u hartelijk danken voor de uitleg VVD Tweede Kamerlid uh, Bent Bekker. En graag ook uh, fijne middag verder. En ook uh, oorlogsslaggever Hans Sjaap Meenes. Hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Trouwens, goed te weten, morgenochtend in WNL op zondag bij Rick Niemann gaan we ook weer uitgebreid hebben over dit onderwerp. Dan zijn de gasten minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken... die dus net zo'n bezoek was bij zijn ambtgenoot in Rusland. En ook Frank van Kappen is er dan, Generaal-major buitendienst is hij. Wierduk, telegraafverslaggever en kenner, meester Frank Visser. Hij is voormalig rechter en ook televisiepresentator. En ook Pieter Zort van Coolblue. Dat is dus morgenochtend om half tien op NPO1. Ik ga naar WNL-verslaggever Linda Geerdink... die vandaag is bij de Politie in Amsterdam Nieuw-West. Een open dag daar voor publiek en daar is veel belangstelling voor, Linda. Ah, uh, goedemiddag. allemaal buurtbewoners, goedemiddag. Uh, ze mogen hier in politieauto's zitten. Uh, er is een forensisch onderzoek waarbij kinderen hun vingerafdruk kunnen laten maken. En ik sta op dit moment bij een ME-busje. Dit is toch uh, een droom, hè, jongens? Want de, jullie zitten, staan in vol ornaat. Uh, wat heb je aan? Voor rechte polities. En ze hebben het heel erg druk met andere mensen. Maar het is toch leuk dat ze dan hier staan zo, voor ons. Ja, en jij hebt op dit moment een ME-jas aan en een schild en een stok. Pierre Tjollek, uh, u bent van de ME. Uh, wat voor demonstratie geeft u hier? Nou, we gaan uh, proberen de jongens uh, baksten in een ander houten haaltebils uh, klaarstaan om de me te bekogelen. Nee, ik heb de ME de opdracht gegeven om mijn ME-bus te beschermen. En kijk of ze dat gaan redden met z'n tweeën. Nou, ik zou zeggen, geef het start zijn. Dan kunnen die jongens met de steen gooien. Let op, mannen. De stenen komen nu naar jullie toe. Ga er goed bij staan dat je geen stenen vangt. Ja. Gevechtshouding. Gooi maar. Ja, op dit moment wordt de ME bekogeld. Het zijn jonge jongens. Gelukkig okay, hebben ze, ze een helm op. Want ze krijgen de stenen al op hun helm. Uh, Appie. Appie van de ME. Oh, oh, uh, het loopt een beetje uit de hand. Jongens, loop maar even terug naar het ME busje. Timeout, oké, okay, heel goed uh, Appie. Waarom is het zo belangrijk dat deze dag vandaag georganiseerd wordt? Ik hoor de vraag heel goed, Sorry, maar ik keer. denk de luisteraar niet helemaal, want we hadden een storing op de <laughs> ja, lijn. Ja, je waarom, wij, het, waarom, het, waarom is het wordt hier in de buurt? Ja, dat de burgers een beetje inhoudt en uh, wat de werkzaamheden de politie dagelijks verrichten. Ja, dichter bij de buurt komen. Bij de buurt. En uh, dat de uh, drempel veel uh, lager is naar de burgers toe, zodat zij dag en dag bij ons langs kunnen komen met wat voor problemen dan ook. Ja, hoe wordt erop gereageerd nu toe? Heel erg positief. De mensen zijn heel erg enthousiast en uh, ze kijken van de ogen uit van wat we allemaal gedaan hebben en doen nog steeds. Ja, dat enthousiasme zien we zeker terug. Appie, heel veel succes nog met deze jongens in toom houden. Wij komen straks nog even terug met de politiechef van dit politiebureau. Graag tot later en hopelijk is de verbinding dan wat beter. Dankjewel, Linda Geerdink. Straks een incident met een brandende prullenbak... ontaarde 20 jaar geleden in enorme rellen... tussen de politie en de Marokkaanse gemeenschap. In Amsterdam over Toomseveld. Zegpartijen, stelen, alles, beste. Dronken, alles, alles. Ja, voor het eerst is toen in ons land gesproken van een Marokkanenprobleem. Andere tijden besteedt er ruimschoots aandacht aan vanavond. En wij gaan daarover praten met de maker Martijn Bleekedaal. Tot en meer na het NOS Journaal van half vijf. NPO Radio 1. In een tweet heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat de westerse aanval op doelen in Syrië perfect is uitgevoerd. Het Pentagon zegt dat er vannacht 105 raketten zijn afgevuurd, merendeel door de Amerikanen. Syrië heeft volgens het Pentagon zijn luchtafweergeschut ingezet, maar deed dat pas na de aanval, waardoor er geen raketten zijn neergehaald. Eerder zei Rusland nog, dat een groot deel van de westerse projectielen was onderschept.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 En in Californië heeft een man een val van een klif overleefd. In de buurt van San Francisco stortte hij met een gehuurd busje 40 meter naar beneden. Kwam in de oceaan terecht. bestuurder is uiteindelijk door de brandweer naar boven getakeld. En maakt het naar omstandigheden goed. Nou, dat is, dat is dan ook nog goed nieuws op de wel, ja, Dankjewel, dat Megen. <laughs> Voor het weer ga ik naar Willemijn Houbert. Ja, ik had gehoopt dat ik nog wat meer zon. Als ik nou, heel eerlijk ben. Ja, dat zit er wel een beetje aan te komen. Maar het was gisteren al wel duidelijk dat het een, ook een tweedeling zou zijn. Met vooral in het zuiden echt wel wat zonneschijn. En richting het noorden toch wel wat meer bewolking en dat grijze weerbeeld. Maar die zon die uh, komt er wel aan hoor. Vertel. Nou, daar moeten we nog wel even op wachten, uiteraard zou ik haast zeggen. Want we krijgen eerst de komende uren nog te maken met uh, buien vanuit het zuiden. In eerste instantie een paar. Vannacht is het wel echt een gebied met wat buien geregen die over ons land uh, gaat trekken. Trek morgenochtend dan het land uit, dan is het een paar uur droog. En morgen overdag wat losse buien vooral. Ook wat zon, wat wolkenvelden. Maandag dan nog een verdwaalde bui. En daarna is het echt een paar dagen droog weer. Met heel veel zonneschijn. En dan gaat de temperatuur ook echt in een lift. Dat is dit weekend nog niet zozeer het uh, geval. Morgen komen we uit op een graad of 17, 18 denk ik op de meeste plaatsen. Maandag ook al heel aardig, 17, Heel 18. Ja, en, en ook al meer dan we eigenlijk verdienen, zou ik haar al zeggen. Als je naar de klimatologie kijkt. Maandag is het weer iets frisser. En vanaf dinsdag gaat het echt uh, langzamerhand omhoog. En dan komen we woensdag, donderdag en vrijdag ruim boven de 20 graden. Zo, het wordt bijna zomers, als ik iets zo hoor. Ja, lokaal zou het in zomers de 25 graden kunnen worden. Maar dat is lokaal volgende week. Horen we dat goed? 25 graden? Ja. Echt waar? Wow. Dank, Willemijn, <laughs> BNL op zaterdag. Goedemiddag. De korpschef van Amsterdam, Pieter Jaap Albersberg, maakt zich grote zorgen over jongeren die ten prooi vallen aan de medogeloze en zwaar bewapende onderwereld. Die leeft van cocaïnehandel. De gewelddadige praktijken zijn volgens hem erger dan die van de maffia. Ga er straks over praten met CDA, Tweede Kamerlid Madeleine van Torenburg. En aanstaande donderdag, landelijke dag tegen pesten. Patricia Bolwerk van de stichting Stop Pesten. Nu spreekt de voorsmail in van premier Mark Rutte. En natuurlijk horen we ook nog even Linda Geerdink die vandaag rond loopt bij de politie en daar is veel belangstelling voor. Wilt u meepraten, dan kan dat op Twitter. Hashtag WNL of Aapstaartje WNL op zaterdag. Het is twintig jaar geleden dat in Amsterdam-West over Tomsveld rellen uitbraken tussen de politie en de Marokkaanse gemeenschap die daar woonde. En dat was het moment dat in Nederland voor het eerst... de term Marokkanen-probleem werd geïntroduceerd. De meeste ouders van die jongeren toen... Hier in de buurt, waar of ziek, zitten in de WO, werkloos. Het is een afgeschreven groep, zou ik zeggen, in de Nederlandse samenleving. Thuis hebben ze niks te vertellen, want die probleemjongeren dicteren de regels zelfs op thuis. Andere tijden wijt er vanavond op NPO 2 een uitzending aan. En we gaan het erover hebben met een van de makers, Martijn Blekedaou. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een relatief klein incidentje, twintig jaar geleden. En toen was er ineens een enorme uitbarsting in de wijk. Um, kunt u ons mee terugnemen naar twintig jaar geleden? Ja, twintig jaar geleden. Ja, het is echt een andere tijd, 1998. Het speelt zich allemaal af uh, op de uh, avond van 23 april 1998 toen na een klein opstootje tussen een aantal jongeren... En, de, en een politieagent, de wijkagent, uit de hand liep. En vervolgens maakten de ouders, de vaders vooral, zich daar weer boos over. En die gingen toen een... Uh, een rotonde in de wijk bezetten. En daar kwam dan weer de politie en mee op af. En dat liep dan weer nog iets erger uit de hand. En dat was een soort culminatie van wat er de hele, al die jaren daarvoor was opgebouwd... aan problemen in de wijk... Uh, waar eigenlijk niet voldoende adequaat op gereageerd was... door eigenlijk alle... Instellingen en instanties daarbij die, bij, die daarbij betrokken zijn. Zoals ouders, uh, welzijnsinstellingen, bestuurders, politie. Eigenlijk uh, niemand wist hoe ze dat probleem moesten aanpakken. En dat gold voor een belangrijk deel Marokkaanse jongeren. Ja, ja ik herinner me nog de krant ook op Intifada in uh, West. West. Ja, ja, precies. Groen ja, ze... Amsterdam. <laughs> Groen Amsterdam. <okay. laughs> ja. Nou, dat wist ik dan weer niet meer. <laughs> nee, je zou eerder, iets, je zou eerder <laughs> een wat rechtsere krant verwachten. maar het was gewoon de Groene Amsterdammer die Intifada in West. met grote, dikke chocoladeletters. Uh, ik heb de uitzending vast mogen zien en toen viel het me op dat een Marokkaanse jongen ook zei dat hij het eigenlijk heel jammer vond dat al die Nederlanders weggingen. Ja. Het was dus helemaal niet de bedoeling dat de Marokkanen gezellig bij elkaar gingen zitten. Nee, zij kwamen in een buurt wonen met Nederlanders en de Nederlanders gingen steeds meer weg. En toen ontstond er een hele andere sfeer in die wijk. Wat, was, wat gebeurde daar op straat? Wat was er veranderd ten opzichte van de, de jaren daarvoor? Nou ja, in de jaren daarvoor, de, de, dus in de jaren 60 waar. Het was een nieuwe een wijk die gebouwd was in de jaren 60. Toen uh, waren er veel uh, armere gezinnen vanuit de, de, de binnenstad van Amsterdam naar die wijken toegetrokken. Omdat je daar gewoon, die waren breed opgezet, ruim opgezet, veel groen, veel uh, ruimte, grotere woningen. En in de jaren 80, nee, eind jaren 80, begin jaren 90, waren eigenlijk al die gezinnen die daar naartoe waren getrokken, de kinderen daarvan, die waren volwassen geworden. Dus die waren het huis uitgegaan. Of de gezinnen waren weer naar de nieuwe wijken in Purmerend Almere vertrokken. En dus er kwamen veel woningen vrij. Die Groot waren en tegelijkertijd relatief goedkoop. Dus toen kreeg ik eigenlijk weer een soortzelfde beweging dat vanuit de wat oudere wijken, rondom het centrum in Amsterdam, uh, gezinnen die wat ruimte wilden, naar die wijk trokken. En dat waren voornamelijk Turkse, Marokkaanse, Antoliaanse, Surinaamse gezinnen. Dus wat je in een, eigenlijk in een heel snel tempo. Wat er gebeurt, is dat die wijk wordt uh, door heel veel allochtone gezinnen. Die komen daar wonen. En de van de autochtone bewoners zijn het eigenlijk voornamelijk nog bejaarden. En uh, er dus is heel veel jeugd bij. Uh, Marokkaanse jeugd uh, die op straat gaat hangen. Um, en zich ook gaat misdragen. We hebben bijvoorbeeld en zich gaat wat hardwerkende ondernemers uit de, de uitzending, dat willen we graag even laten horen. Die, die vertellen dat ze helemaal gek worden van de kinderen die daar stelen kom die mensen binnen en gaan me bedreigen. Ik hier en daar, vechten. Geen elkaar, die geven cola, geen me elkaar, geen me, me bier. Dus. Ik betaal morgen wel, morgen precies nog niet. Doet hier zo en uh, pak die blikken, gaat zo weg. Is uh, hopeloos. Vechtpartijen, stelen, alles. Pesten, dronken, alles, alles. Ik moet echt huilen voor dat. Ik weet niet. Moet ik zaak dicht doen? Of wat moet ik doen? Ja, en dan is er uh, uh, een idee om daar een wijkagent neer te zetten. En dat werd uh, Jerry uh, Prins, om die jongeren dan aan te pakken. Uh, maar dat, dat, dat klinkt dan heel, heel goed. Maar die, die heeft dan ook meteen een probleem. Want ja, hoe, hoe spreek je ze aan? Hè? Ook dat uh, is in die uitzendingen heel goed uh, verwoord. Laat ik het even horen. Prins vertelt hoe moeilijk het is om dan uh, ja, aan te bellen... bij zo iemand thuis waar een uh, jongere woont die zich misdragen heeft. Als je uh, het probleem echt wil aanpakken, dan, dan was, had het er wel uiteindelijk mee te maken dat het Marokkaanse jongeren waren. Want in mijn beleving, met mijn kennis van toen, lag de oorzaak heel vaak thuis. Er was geen toezicht. Uh, als je dan bij de ouders aanklopte, zeker als het jeugd was, de eerste die uh, als politieman waar je naartoe gaat, dat zijn de ouders uh, dan, dan uh, als ze je al verstonden. Want dat was gewoon een gegeven. Het was vaak de zus van de jongen die het doordeed. Vaak hele kleine, jonge meisjes nog uh, 10, 12 jaar waar je mee moest praten, die als tolk fungeerden. En waar je moest uitleggen dat, uh, dat ze iets fout gedaan hadden. Of waar je aan uh, moest vragen waarom een, het Yogi van 6, 7 jaar nog buiten liep. S'avonds om, om 11, ik zeg 11 uur. Het was al eens 1 uur, 2 uur ook nog wel s'nachts. Ja, dat uh, zijn uh, fragmenten waaruit blijkt uh, hoe problematisch uh, dat was uh, 20 jaar geleden. Heb je trouwens het idee dat dat heel erg veranderd is? Uh, nou, het, het is wel echt heel erg veranderd. En wat ook nog wel de belangrijke nuance die wel gemaakt moet worden... is dat er, dat er sprake is van twee groepen. het is dus een, hele, er is een, een, een kleine kern van criminele jongeren... die dus inderdaad inbraken uh, doen en die ook die uh, winkeliers uh, lastigvallen. En er is een hele grote groep die op straat hangt. En gewoon niet zoveel doet, maar wel op straat is. En wat dan het probleem is, dat die politieagent die pakt die harde kern pakt die keihard aan, maar hij pakt ook die andere groep jongens keihard aan die niets doen. Dus wat je dan krijgt, is, wat je op een gegeven moment krijgt, is dat die jongens die niets die niet doen, maar gewoon op straat staan te kletsen. dat die krijgen dan een bekeuring van 100 gulden voor samenscholen. Uh, voor overlast veroorzaken, omdat die bejaarde dame. Uh, waar ik het net over had, er hu huisje niet uit durft. En dat zegt de JD Prins dan ook. Ja, dan op een gegeven moment, dan gaat dat gewoon. Uh, krijg je een soort van kat-en-muisspel tussen de wijkagent en die jongeren. En dat loopt uit de hand. En die, dat, dat hangen op straat, ik denk dat dat echt iets is van die jaren negentig. En dat je nu, zijn er zijn natuurlijk ook nog wel jongeren die op straat hangen... maar nu zitten, zijn ze vooral bezig met hun smartphone. Of ze zitten thuis uh, achter de computer. En de, dus het is uh, in die zin wel echt iets wat bij die tijd hoort, denk ik. Dat die hangproblematiek um, niet meer uh, zo, um, uh, zoveel overlast veroorzaakt als toen. Hey, ik heb me dat nooit gerealiseerd. Dat er iets heel positiefs is aan een smartphone. Namelijk ja. dat je minder hangjongeren hebt. Ja, dat een mooi ja, iets te doen hebben. Ja, ook dat. Toen je deze week met een cameraploeg van AT5 in die wijk kwam. Werd dat interview onderbroken door een, een bange bewoner die bang was voor negatieve publiciteit, begrijp ja, ik dat goed? Nou ja, dat is een van de, de, de, de, de, de rellen. Er de, de, is een vloek en een zege geweest, zegt iemand in de uitzending. Aan de ene kant is daarna, uh, werd er tot 1998 eigenlijk heel weinig gedaan... in die wijk door uh, bestuurders. En op het moment dat het misgaat, is opeens alles mogelijk. Dus dat is de zege. Wat de vloek is geweest, is dat het, het wijk en ook de bewoners... een stempel, een stigma hebben gekregen. Dus inderdaad, die, uh, een, uh, Hassan Bahar, een soenblokker van de Volksland, die ook in die wijk woonde... die vertelt ook dat hij daarna het gevoel had... ik heb me gewoon vanaf dat moment heel erg moeten bewijzen... omdat ik opeens merkte... ik behoor tot een problematische bevolkingsgroep in Nederland. De Marokkaan. En... Um en dat is wat die jongen die we op straat, die ons, die we op straat tegenkwamen ook mee kwam. Ja, jullie hebben, jullie van de media, jullie hebben onze wijk zwart gemaakt. En dus die was bang dat wij daar weer een verhaal kwamen vertellen over wat er allemaal slecht is aan die wijk. Terwijl je inmiddels, is die wijk helemaal opgeknapt. En zijn de problemen zijn enigszins teruggedrongen. En die hangproblemen is er niet meer. Er is wel overigens drie weken geleden weer iemand neergeknald. Dus er zijn nog zeker wel problemen. Maar veel op een hele andere manier dan toen. En. En daar maakte zij zich heel erg zorgen over. Ja, begrijp ik. Een van de bewoners van die wijk destijds was ook Mohammed B., he? Ja. Ja, dat is het fascinerende is dat uh, uh, Mohammed B., uh, die uh, is ook op die wijk opgegroeid. Die uh, had, worstelde ook met hetzelfde stigma. Die worstelde ook met het, met het feit dat er, uh, dat er niet heel veel jeugdvoorzieningen waren. Die is toen ook druk bezig geweest om een uh, jeugdcentrum, uh, een jongerencentrum op te zetten. Dat leverde heel veel frustratie op, omdat dat niet lukte. En, uh, uh, en die is eigenlijk zie je, want ik weet nog wel dat ik hem in 2003 een keer ontmoet heb omdat uh, ik toen daar ook een, uh, toen al een, uh, bezig was met daar een, een item over te maken en dat hij toen al helemaal uh, aan het radicaliseren was en ook niets meer met de media te maken wilde hebben maar dat, hij, dat, dat er dus kennelijk dus ook nog een periode daarvoor was, dat hij net als die Marokkaanse ouders die in opstand kwamen en die jongeren die helemaal klaar waren met hoe de politie ermee omging, dat hij dus kennelijk ook nog een fase in zijn leven had, dat hij iets voor die wijk probeerde te doen en dat hij die daar op ja dichte deuren stuiten. Ik weet ook niet. Dus de, het is geen toeval dat de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt, dat dat um, uh, dat daar zijn. Misschien wel kiemen die, in, met die met het wonen in die wijk te maken hebben. In ieder geval heel interessant om daarop in te zoomen. En ook de keerzijde daarvan. Hartelijk dank, televisiemaker Martijn Bleekedaal. Hele interessante aflevering van andere tijden. Dus vanavond om tien voor half tien op NPO 2. Dank. Dank. Ja, oh, en uh, WNL-verslaggever Linda Geerding... die is ook al bij de politie in Amsterdam. Het gaat er vandaag veel over. En ook in, in Nieuw-West. Uh, ja, vandaag zet het de deuren open voor uh, publiek. En de ME hoorden we in jouw vorige bijdrage, Linda. Ja, dat klopt. Op dit moment staan we bij een politieauto. Er zijn heel veel jongeren op de been en veel buurtbewoners. Uh, Sander van de Koot, belangrijk dat deze dag vandaag georganiseerd wordt. Ja, zeker. Dus als teamchef van dit gebied... vind ik het ontzettend belangrijk dat wij in contact zijn met de wijk. En dat de bewoners die hier voelen... het idee hebben, die politie die daar werkt, dat is mijn politie. Die komen op voor de problemen die ik heb als bewoner. Ja, we hoorden net al even de problematiek in Nieuw-West. Uh, uh, vanavond die uitzending van andere tijden. Hebben jullie ook te maken met die Marokkanen-problematiek? Nou, zeker, we hebben een hele grote Marokkaanse gemeenschap... maar problematiek vind ik echt een te sterk woord. Dus in die 20 jaar is er veel veranderd, denk ik. Dus ik denk dat we als politie ook goed hebben gezien... hoe weten wij nou wat er speelt in deze wijk... en kennen, herkennen die mensen ook ons als politie. Dus we hebben ook veel collega's zelf met een Marokkaanse achtergrond... waardoor we dus ook zo ons representeren. Dus dat mensen ook weten... die politie, dat is ook mijn politie. Dat is niet een andere politie... maar de werkelijke mensen die ik ken die op mij lijken. En die mij... Wat is het belangrijkste verschil? Wat is er veranderd? Ten opzichte van die 20 jaar geleden... Um, ik kan natuurlijk niet precies vertellen over wat daar 20 jaar geleden is gebeurd. Wat ik in ieder geval nu weet is dat wij ontzettend bezig zijn met hoe zijn wij de politie van iedereen. Dus hoe um, kennen wij de wijk, hoe kennen wij goed het vak en hoe kennen wij elkaar als collega's. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is om hier in deze wijk juist politie te zijn. Ja, Salim Elmarangi, uh, jij leeft in deze wijk, woont in deze wijk, uh, Marokkaanse Nederlander. Uh, hoe ervaar jij die Marokkaanse problematiek? Is het veranderd? Ja, ik merk het niet eens mee in deze tijd. Ik merk het niet eens dat het zoveel is. Uh, dus vorig jaar, in 20 jaar was ik er nog niet. Dus dat heb ik nog niet meegemaakt. Maar wat ik nu meemerk maar op straat, ik zie niet, uh, ik zie niet echt problemen. En jij bent 16, je bent ook Amsterdammetje van het jaar. Dat houdt in dat je de stad leefbaarder maakt. Op welke manier doe je dat? Nou, ik verbind mensen met elkaar. Ik verbind uh, buurtbewoners met elkaar. Maar ik verbind uh, oud en jong met elkaar. En dat uh, doe ik bijvoorbeeld met burenacties. Maar ik doe het me met uh, verschillende evenementen die ik organiseer. Om mensen met elkaar te verbinden. En ook om te zorgen dat er minder verveling is? Ook, ook. Want jongeren hebben meestal verveling op staat. Dus ik ondersteun ook jongeren heel veel. Met problemen, met andere dingen. En als ik bijvoorbeeld jongeren problemen heb, is dat bij mij welkom. Maar ik organiseer ook heel veel evenementen met jongeren. Om mensen met elkaar te verbinden. Ja, wat... wat merk je onderling? Waar heb je dit over? Over van alles. Jongeren, die praten wel een beetje veel over de politie. Maar ook in heel veel goede zinnen, in slechte zinnen. Ze kiezen wat dingen uit. Maar jongeren blijven jongeren. Ja, is het daarom ook goed dat de politie zo'n dag als dit organiseert? Ja, tuurlijk. Dan, ziet, dan zien je de jongeren ook andere dingen van de politie. Dan zien ze daar, wat gebeurt er eigenlijk nou bij de politie? En wat is het nou? Want ik heb heel veel jongeren vandaag gezien. En die hebben het heel leuk gehad. En die zijn ook echt gewoon met plezier naar huis gegaan ja, Want vaak zien ze de politie als vijand? Ja, niet vaak, maar sommige jongeren wel. Maar ja, het ligt eraan hoe je zelf erin zit. Uh, wie heb je voor je? Ja, wat zeg jij dan? Ja, ik, uh, ik heb ze altijd geleerd van, ja, politie hoeft niet altijd als vijand te zien. Maar kijk met wie je speelt. Kijk hoe rustig je praat als, als je jezelf goed gedraagt. Zit je altijd wel al aan de goede kant. Ja, mooie dag dus vandaag. Hele mooie dag. Ja, nou we gaan uh, straks nog eventjes verder lopen hier. Want uh, we kunnen geloof ik ook een kijkje nemen in een cel. En uh, er is hier ook een forensisch team aanwezig. Uh, waarbij je een vingerafdruk kan laten maken. En je uh, ziet hoe de forensisch onderzoek wordt gedaan. Dankjewel voor nu en heel graag tot later. WNL-verslaggever Linda Geerdink. Aanstaande donderdag, dan is het landelijke dag tegen pesten. En daarom spreekt Patricia Bolwerk van de stichting Stop Pesten Nu. Deze week de voorsmail in van Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspil van Mark Rutte. Graag een berichtje naar de piep. Goedendag meneer Rutte. U raadt waarschijnlijk al waarom ik vandaag bel. Mijn naam is Patricia Bolwerk van Stichting Stop Pesten Nu. En het is de landelijke dag tegen pesten. Pesten is nog altijd een heel groot probleem. 1 op de 10 kinderen wordt gepest. Dat betekent in iedere klas 2 tot 3 leerlingen. Op het werk is het 1 op de 8 werknemers... In het bejaardenhuis is het 1 op de 5 bejaarden. En online is het ook 1 op de 5 jongeren die last heeft van pesten. Pesten is eigenlijk best wel makkelijk te stoppen. Maar dan moeten we wel het verschil weten tussen plagen en pesten. Bij plagen is het leuk. Plagen is 1 tegen 1. Beide partijen vinden het leuk en kunnen stoppen wanneer het wil. Plagen moet ook al altijd blijven. Maar soms zeggen wij: we hebben een plaagcultuur. Of het was maar een grapje. Maar was het een grapje? Vond de ander het echt leuk? Weet je zeker, heb je goed gekeken of ze het echt leuk vonden? Want ander, als de ander het nou niet leuk vond, dan was het toch sprake van pestgedrag. Laten we samen zeggen, stop pesten nu in Nederland. Ik wens u een fijne dag. U hoorde Patricia Bolwerk van de stichting Stop Pesten Nu. De Amsterdamse onderwereld is erger dan de maffia... die alarmerende uitspraken doet de Amsterdamse korpschef... Pieter-Jaap Albersberg vandaag in NRC Handelsblad. Hij maakt zich grote zorgen over de toename van geweld... door jonge criminelen die helemaal niet op de radar van de politie staan. Ik ga daarover praten met Madeleine van Torenburg... Tweede Kamerlid voor het CDA. Goedemiddag, mevrouw van Torenburg. Goedemiddag. Eigenlijk was het een beetje een dubbel verhaal. Hij zei enerzijds is het veel veiliger. Er zijn veel minder overvallen. Dus dat loopt helemaal uh, synchroon met het verhaal wat we net hoorden... in het uh, Amsterdamse politiebureau waar mijn collega Linda Gerink is. Maar tegelijkertijd is daar een, ja, een groep dat helemaal niet bekend is... Uh, bij de politie extreem jong, gewelddadig. En de hoofdcommissaris zit duidelijk met de handen in het haar. Wat vindt u van zijn verhaal? Nou, ik vind het goed dat hij op deze manier de aandacht vraagt... voor het echt uit hand lopende probleem in onze hoofdstad. Je ziet dat jonge mensen heel gemakkelijk geld kunnen verdienen met cocaïne. De vraag in Amsterdam is veel te groot voor cocaïne. Dus eigenlijk zijn er enorm veel bedrijfjes die zich hier maar mee bezighouden. Die kleine gastjes die vervoeren het allemaal. Ook naar de Juppe in de Zuid nou, uiteindelijk kunnen ze dan heel snel geld verdienen. En loopt het uh, fout dan knallen ze elkaar rukzichtloos af. Dus het loopt echt uit de hand daar. Ja, en dat rukzichtloos afknallen... Dat, ja, dat, dat, dat, klinkt, uh, nee, dat klinkt al afschuwelijk... maar het is zelfs nog erger dan dat. Hij vindt het ook erger dan maffia. Want het is medogeloos. En hij zegt dat komt eigenlijk omdat kinderen... voor hun twaalfde niet leren hoe ze conflicten moeten oplossen. Hoe vond u die analyse... Ik herken hem wel. Ik heb natuurlijk in de jeugdinrichting vaker gezien dat jongeren meteen helemaal tegen het plafond zitten zodra iemand ze corrigeert. Ze zijn niet gewend om gecorrigeerd te worden. Dus ook niet, helemaal niet gewend om te incasseren. Dus zodra iemand een beetje weerstand biedt, dan gaan ze erop los. Dus het is terecht dat de politiechef aangeeft, we moeten echt beginnen weer meer bij jeugdzorg, meer bij onderwijs, om ja, de jongeren te leren omgaan met weerstand wanneer het dus niet goed is wat ze doen. Om te voorkomen dat ze heel gemakkelijk... eigenlijk een soort... Ja, helemaal niet meer een beeld hebben van wat goed en slecht is... en doorgroeien in de zware georganiseerde criminaliteit. Ja, ja, is dus inderdaad een heel groot probleem... Uh, in het feit dat kookgebruik in Amsterdam ook vrij normaal uh, wordt gevonden. Het begint er al mee dat iemand pizzacourier is... En het, dan heel, uh, is en, en het dan heel normaal vindt om naar de Zuidas te gaan... om drugs af te leveren... en dan in, op de onderste sport van de criminele ladder belandt. Ja, maar het heeft er ook echt mee te maken. En dat heeft de politie deze week vaker aangegeven. Is dat het drugsgebruik in onze hoofdstad gewoon normaal is. Mensen vinden het prima om door de week gezond te leven. Het zijn de yoga-juppen. En uh, wij uh, eten veganistisch. Doen alles om gezond te zijn. Dan is het vrijdagavond. en is het heel normaal om pitten te slikken en kook te snuiven. Nou, het moet worden aangeleverd. Dus ook die uh, juppen zijn er mede verantwoordelijk voor. Dat het op dit moment in de hoofdstad totaal uit de klauwen loopt en in Brabant en Limburg, heel zorgelijk is wat drugsdumpingen betreft. We houden met elkaar die hele keten in stand... van drugsgebruik en dus ook drugsaanvoer. En jonge gastjes die denken, nou, dit is mijn ontsnapping... en dit is de kans om geld te verdienen... Het zit bij alle schakels en dat moeten we ons met elkaar realiseren. Ja, die twee grootste partijen in Amsterdam zijn ook geïnterviewd daarover. GroenLinks en D66. Ja, die zeggen ja, we voelen weinig voor strenger drugsbeleid. Ze willen zelfs het gedoogbeleid wat er al is nog uitbreiden naar ecstasy. Hebben deze partijen een bord voor de kop? Absoluut. En ze zijn dus mede verantwoordelijk voor die totale ondermijning die in Nederland is en de georganiseerde misdaad. Op deze manier faciliteren deze partijen de georganiseerde misdaad. Dat moeten ze zich in de hoofdstad goed realiseren. Gelukkig hebben we daar landelijk wel afspraken over kunnen maken. We hebben met elkaar om tafel gezeten en gekeken wat kunnen we doen. En we hebben met elkaar bedacht, dat zijn de coalitiepartijen, daar zit ook D66 bij, dat op op drugs geen wijziging van het beleid komt. Dus nog steeds doorpakken op de georganiseerde misdaad en doorpakken op harddrugs, omdat we dat niet accepteren. Onder mij niet pakken we steviger aan. Dus uh, de partijen kunnen in de hoofdstad wel zeggen... het is allemaal prima. Landelijk hebben we daar harde afspraken over gemaakt. Het nee, is steeds de keuze als het gaat om drugs uh, en, en het probleem daarover. Je moet het legitimeren of juist criminaliseren. Op welke, op, waar staat u in dit verhaal ja, als het gaat om Amsterdam? Want dat is natuurlijk geen ook een optie, legaliseren. Nee, wat zou ja, u willen? Nee, legaliseren is totaal geen optie... wat in de hele wereld en alle verdragen zeggen... dat het legaliseren van harddrugs een no-go-area is. Hebben we ook landelijk met elkaar afgesproken. We zijn aan het kijken hoe we de softdrugs kunnen aanpakken met een paar experimenten. Maar dat gaat absoluut niet over de harddrugs. Het is absoluut ondenkbaar om deze kant op te gaan. Dus dat zullen ze zich ook in de hoofdstad moeten realiseren. Dat dus het gebruik van harddrugs streng verboden is en blijft. En dat betekent dus dat men moet stoppen met het faciliteren... van deze georganiseerde misdaad. Niet iedere keer huilie-huilie doen in onze hoofdstad... als er weer iemand is geliquideerd als politieke partij. We moeten naast de gemiddelde Nederlander staan. ...naast de gewone burgers... ...die niet willen dat er iemand wordt afgeknald... ...we hebben vergismoorden... ...in onze hoofdstad en elders. Dat is wat er nu overeind gehouden wordt... ...dat moet men zich realiseren. Een gezamenlijke aanpak... ...stoppen met het normaliseren... ...van harddrugsgebruik. dat is de enige weg naar een veiligheid in Nederland. Nou is het is niet alleen uh, drugs het probleem, maar ook hele zware wapens. Uh, afgekeurde kalasnikovs, maar ook nog veel erger. Wapens uit Syrië, uit Libië. Uh, en verdachten, of degene die er dan achter zouden zitten... de aansturende factoren, die zitten ook helemaal niet in Nederland... maar die zouden in Brazilië zitten, of in Panama, of Marokko, of Spanje. Dus die, die hebben wij al helemaal niet in de smiezen. Nee, klopt. En uh, het is wel heel duidelijk geworden de afgelopen tijd... dat de straffen die bij ons op uh, verboden wapenbezit zitten veel te laag zijn. Uh, en gelukkig hebben we daar vorige week ook een meerderheid voor gevonden in de Kamer... om dat beter aan te pakken. Ook is het zo dat de politie gemakkelijker zou moeten kunnen controleren op zware wapens. Ze mogen nu een auto aanhouden om te kijken of er een driehoek in zit. Maar als het uit de hand loopt in de hoofdstad... kunnen ze niet een auto aanhouden om te kijken of er wapens in liggen. Ook dat zou moeten worden aangepast daar er komt gelukkig beweging in. Dus ook wat dat betreft zullen we ervoor moeten zorgen dat we dat aanpakken. Maar het grijpt allemaal in elkaar. Want als je de spanning zo voelt oplopen in onze hoofdstad. Omdat drugs gewoon echt over de plinten klotst. Ja, dan krijg je deze criminaliteit erbij. Dus het hoort erbij dat we nu aanpakken doorpakken op de georganiseerde misdaad, op ondermijning, op wapenhandel... en dus ook op het gebruik van harddrugs. Want daar nog, begint alles mee. Er is nog één uh, zin dat mij maar bijblijft in dit artikel in NRC. Abelsberg denkt ook, zonder dat hij daar hard bewijs voor heeft... dat wij moeten vrezen voor drugsgeld in de nieuwbouw in het Amsterdamse havengebied. Wat gaat u doen met die verdenking? We pakken de ondermijning aan. En dat betekent dat je uh, harder moet kijken ook welke... Organisaties zitten achter bedrijven, de Bibop-toets. En als er aanleiding is om te veronderstellen dat het hierin zit, zal daar onderzoek naar moeten worden gedaan door de belastingdienst, eh, door de politie. Dus als hij vindt dat hier een risico ligt, dan zullen we moeten kijken wat we daaraan kunnen doen. Ja, u neemt het in ieder geval serieus. Absoluut, absoluut. want dit is, we willen dit niet. We willen een leuke hoofdstad met prachtige grachtenpanden. We vinden het prima als er gezellige toeristen komen. Maar als het vervolgens zo uit de klauwen loopt... dat mensen in gevaar zijn in de hoofdstad... dan moet men zich achter de oren kraddelen. En het wordt hoog tijd dat wat die normalisering van ecstasy en cocaïne betreft... dat men zich hier eens een keer over na gaat denken wat er aan de hand is. De tijd van naïviteit is wel voorbij als ik dit zo beluister. Ik wil u hartelijk danken. Absoluut. Tweede Kamerlid voor het CDA, Madeleine van Torenburg. Fijne middag verder. Ja, straks zijn we er nog een, een uur WNL op zaterdag. Met veel economisch nieuws komende uur stand van Nederland. Televisiemaker Suzanne Streefland schuift aan. En ook de hoogleraar corporate finance Jaap Koelewijn. En mediadeskundige Mark Koster. Met hem gaan we het onder meer hebben over de dodelijke analyse van de Telegraaf... over het mogelijke burgemeesterschap van Femke Halsema, oud-leider van GroenLinks. En het online trollenleger rondom de zanger Doten. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Wij zijn er nog tot zes uur. En daarna natuurlijk Opiniemakers met mijn collega Wieger Hemmer. Graag tot later. is in gesprek met drie gasten die iets met elkaar gemeen hebben: Striptekenaars bijvoorbeeld, of gevangenispersoneel. Op het moment dat ik in een gevangenis zou rondlopen als uh, cipier en ik kom mijn telefoon uh, tegen in een slof, dan schiet je toch half in de lach, of niet? Richting de gedetineerde niet? Daar blijf je professioneel, maar ik vind. Van binnen ga je stuk. Ik heb zat dingen gezien waar ik echt wel denk van: nee, dat is creatief. Als je dan de directeur hem hoort afstraffen, dan denk ik van: eigenlijk heb je hem een compliment moeten geven, <laughs> want hij heeft een lek weten te vinden ja. die wij niet gedicht hebben. Dus. De zes ogen van. De Vries. Deze week drie pornoacteurs. Komende nacht om 12 uur op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ontdek de Bedden van Viking. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Ervaar het comfort: de luxe, het vakmanschap.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 Want bij Travel Essence is elke reis persoonlijk voor u samengesteld. Droomt u ook al van een Vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. Naar Australië deze zomer? Maak een afspraak met Travel Essence voor een persoonlijk reisadvies.